Het Nederlandse vrouwenvoetbalteam doet volgend jaar juli in Zweden mee aan het Europees kampioenschap. De Oranjevrouwen waren al klaar met hun kwalificatiereeks en afhankelijk van andere resultaten om zich als beste nummer 2 te kunnen plaatsen. Uiteindelijk was het doelsaldo van plus 18 doorslaggevend. De loting voor het eindtoernooi in Zweden is op 9 november.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 Het weer vannacht alleen buien langs de kust. Het koelt af naar een graad of 4 in het binnenland. Aan zee wordt het 9 graden. Morgen af en toe een bui, vooral in het noorden. Het wordt morgen ongeveer 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer...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 Vanavond in Cairo's Oog in Oog, de nieuwkomer in de Tweede Kamer... Henk Krol, van homo-voorman tot oudere leider. Tegen het plukken van ouderen, maar plukt hij juist niet de jongeren. Nieuwe machtsfactor om rekening mee te houden. Is zijn 50 plus meer dan een partij van de verworven rechten? Henk Krol, vanavond live in Oog in Oog, 5:30 Cairo Nederland 2. Feliciteer Edukans op Facebook en help een kind naar school...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 Het is 4 over 9. Zometeen hoor je waarom je moet oppassen met het produceren van een toneelstuk in Oeganda. En we volgen natuurlijk het voetbal op de voeten. Ragnar Niemeijer, die kijkt naar Manchester United Galatasaray Champions League. Ja, die wedstrijd 20 minuten onderweg. Het is 1-0 voor Manchester United. Maar dat had 1-1 kunnen zijn. Niet vanwege die strafschop die al onthouden werd aan de Turk aan het begin van de wedstrijd. Maar vanwege een actie van Nordin Amrabat. Weg aan de linkerkant met de ruimte voor de oud psv Hij dreigt, hij dreigt. trekt naar binnen toe en schiet de bal werkelijk fenomenaal. Boven op de kruising een centimeter of tien dus. Te hoog gemikt door Nordin Amrabat. Het was eigenlijk het enige wat hij... Uh, kon doen, Dat deed hij goed, hij maakte, hij maakte een wereldtreffer als die bal erin gaat. Nu was het sowieso een spectaculair moment, maar het leverde dus niets op. Tegenvallen wel voor de Turken, het uitvallen van topscorer Oemut Bulut, Harts in de beginfase, geraakt door Vidis, ontrecht geen strafschop gegeven. En Johan Elmander, de oudspeler van NAK en Feyenoord, erbij... bij de Turken die met 1-0 achter staan op Old treffers. Daar is die, Luc. Ja, we beginnen met de triltoren in Utrecht. Medewerkers van Rijkswaterstaat hebben op woensdag 27 en donderdag 28 juni in het gebouw in Westraven trillingen gevoeld. Het gebouw is daarop na overleg met de Rijksgebouwendienst ontruimd. De Rijksgebouwendienst, verantwoordelijk voor de veiligheid van het gebouw, startte direct een onderzoek naar de mogelijke oorzaak van de trillingen. Ja. En de uitkomst van het onderzoek, dat is er nu. Na maandenlang zoeken, speuren en uitpluizen van het hele gebouw... krijgen de glazenwassers vandaag de schuld van het trillende gebouw. In zijn zojuist de resultaten van het onderzoek bekendgemaakt. Daar is ook Tanja Brown. Braun. Ja, Tanja, hoe zit het precies? Ja, het werd al meteen geopperd he, als één van de oorzaken... na die uh, overhaaste ontruiming van dat gebouw... Uh, was het niet de glazenwasser die aan het werk was op het moment dat die trillingen werden gevoeld? Nou, dat blijkt inderdaad het geval te zijn geweest. Ja, want die glazenwasser deed toen op die bewuste woensdag in juni gewoon zijn wassende dingetje. En toen ineens ging de hele bub trillen. Het was de glazenwasser. Je kent het wel, die werkt aan zo'n bak die buiten aan de gevel naar beneden wordt gelaten. Nou, op het moment dat die bak weer naar boven wordt getrokken en de, de, de draagconstructie raakt, veroorzaakt dat een trilling. Nou, bij dit gebouw is die trillfrequentie eigenlijk net zo hoog als de trillfrequentie van de betonnen vloeren en van de bureaus. Dat heeft elkaar versterkt en daardoor is dat gebouw dus gaan trillen. Dus is er op een constructiefoutje in de gevel na niets aan de hand met dat gebouw? Nee, met het gebouw verder is niets aan de hand. En wat ze wel zijn tegengekomen, dat heeft alleen niets met die trillingen te maken, is een constructiefout aan de, in de gevel, aan de viede, moet je zeggen, en de, op het punt waar die viede aan het gebouw vast zit. Nou, dat wordt nu wel eventjes weer gerepareerd en daardoor duurt het ook nog wel waarschijnlijk tot begin volgend jaar... Voordat de medewerkers weer terug kunnen naar hun werkplek. Dankjewel, Tanja Brown. Ook namens mij, Tanja. Talk to you later. Dan nummer 4, daar staat Piemelgate. Beeldend kunstenaar Peter de Koning had in zijn voortuin een bord met de naam van een wijkagent. naast een metershoge houten piemel gezet. Ja, open De hele zaak in een nutje. Hij protesteerde hiermee tegen het gedrag van de wijkagent. Volgens de koning zou hij bij de aanhouding van zijn dochter over de schreef zijn gegaan en zelfs handtastelijk zijn geworden. De politie vond de houten penis een regelrechte belediging en nam het gevaarte in beslag. Zowel de betrokken agent als het korps deden aangifte tegen de kunstenaar. En vandaag diende voor de rechtbank in Breda het piemel proces Kortom, nogal een vreemd zaakje, zoals je ze eigenlijk alleen in Brabant ziet. Uiteindelijk krijgt de boze kunstenaar duizend euro boete, maar wel voorwaardelijk. Hij mag nu twee jaar lang geen grote piemel in zijn voortuin zetten. En we weten eigenlijk allemaal wel hoe alokkelijk dat soms is, dus vervelend voor hem. Toch is de kunstenaar tevreden. Ik denk dat van de rechter een hele mooie tactische uitspraak geweest is. Een beeld om dit te vieren. Ik zag nog een kleine mini-piemel. Dat is, is de afsluiter van de piemel. Uh... Gevecht. Ja, overigens is de hele rechtszaak voor de kunstenaar geen vervelende situatie geweest. Nee, nee. Het is uh, met bekendheid, ik eerlijk zeggen, uiteindelijk moet de politie nog een bosje bloemen brengen. Want ik heb nog nooit zoveel publiciteit gehad. Het gaat door Duitsland, België toe. Dus uh, wat dat betreft, uh, alle mensen die bekend willen worden, die moeten gewoon een piemel maken. Nou, neem het mee. Het is een tipje waar eigenlijk iedereen wat mee zou moeten doen. Dan nummer drie. We zijn in Den Haag, waar een demonstratie is door Chinezen tegen Japan. En onze verslaggever, die is daarbij... Ik laat je even horen, want er is op dit moment ja, mijn... wordt een verklaring voorgelezen. Ja, mijn... En met dit probleem zitten we eigenlijk de hele ochtend al, dat het onverstaanbaar is. Alles gebeurt in het Chinees. Oh ja, dat komt dus slecht uit, want uh, hoe zat het ook alweer? Oh ja, wij spreken hier geen Chinees. De demonstraties gaan over een aantal kleine eilandjes en uh, nou ja, daar, daar is dus iets mee. Nou, de groep Chinezen, de Chinese Nederlanders hier is inmiddels uitgegroeid tot um, 200 mensen, denk ik. Oh, we gaan zo meteen lopen richting de Japanse ambassade en zijn van plan daar een brief aan te bieden. En wat er in die brief staat, geen idee, het is in het Chinees. Maar toch is het voor de Chinezen echt superbelangrijk. Een jongeman hier met een Chinees vlaggetje in zijn handen. Wat is er aan de hand? Waardoor loopt dit nu ineens zo hoog op? Ja. Ja. Uiteindelijk kreeg de demonstratie tegen iets in het Chinees toch aardig wat bekijken. Ik sta u even te kijken langs de kant en me af te vragen waar het voor is. Heeft u het gezien inmiddels? Nee, nog niet. Deel iets in China. Vroeger, deel iets in China. uit Op twee, het afscheid van 51 leden van de Tweede Kamer die niet meer terugkomen. Ino van den Besselaar. Rick Grashoff. Joost Tavenne, Johan Houwers, André Elissen, Johan Driessen. Je hoort het. Het ene na het andere volslagen onbekende Kamerlid kwam voorbij. En iedereen kreeg een mooi woordje van de voorzitter. U hield ervan om uw collega-woordvoerders uit de tent te lokken. U bent Kamerlid sinds 17 juni 2010. Ook schapen lopen als een rode draad tot door uw politieke carrière. En daarbij bleef u steeds hoffelijk... En vol humor, ja. Er komen wat mooie woorden voorbij, hè. een het wat persoonlijker goed. dan de ander. En ik heb er eentje gemist. Daar is even geen fragmentje van. Een vrouw die sinds 1 maart 2007 in de Tweede Kamer zat en zich bezighield met onder andere dieren en infrastructuur. En het liefst geen combinatie daarvan. Een beroemde uitspraak van haar is: Het is heel belangrijk dat de politiek naar buiten treedt. En daar deed deze vrouw dan ook volop, bijvoorbeeld met een van haar hobby's zingen. Esmee Wiegman zat in de Kamer, Willemijn, voor de ChristenUnie. En Esmee was er altijd, had een hekel aan de Haagse kaasstop En een van haar hobby's is wandelen met haar kinderen door de bergen. Esmee Wiegman, Kamerlid en bovenal, zangeres. Klein stukje nog, hoor. dat is little, think, think hey, Omdat het zo mooi is kan het nog, hè? Ik snijd door je viel, hè? Prachtig. Ik wens u heel veel succes. <laughs>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 een mooie dag. Even alleen maar verbeteren. Haar even laten shinen. Heel even in het zonnetje zitten. Nou, ik heb uh, de afgelopen periode vaker uh, de plenaire vergaderingen moeten voorzitten. Uh. En ik heb dat met plezier gedaan. Ja. Ik vond het ook een, een hele eer om dat te mogen doen. Ja, oké. Okay. Uh, dit is dus Kadisha Ariep van de Partij van de Arbeid. Hi. Goedemiddag. Hi. Uh, nou, laat me raden. Jij wil zeker kamervoorzitter worden. Ik zit al 14 jaar in de Kamer. En ik heb uh, mijn uh, kamerlidmaatschap uh, met passie en bevlogenheid bevlogen, gedaan. En ik wil uh, die lange parlementaire ervaring wil ik gewoon breder inzetten. Ja, ja, oké. Okay. Hey, praat je altijd zo raar? Nee. nee. Wat is er dan aan de hand eigenlijk met je? Ik uh, heb één keer per vijf jaar uh, echt uh, last van griep. Oh, nou lekker op tijd naar bed en beterschap, hè? Nee, het komt allemaal wel goed. Nee nee, nee, nee, nee, gewoon hup, op tijd naar bed. Anders moet je het zelf wel weten. Tot morgen weer, Willemijn. Ja, mensen die hardop uitspreken dat ze iets met passie doen. Ja. Nee. nee. nee. Frank Wielaard, die uh, heeft het stikdruk in het matchcenter. Hoe is het daar, Frank? Ja, maar weinig passie, hoor. Nee, natuurlijk. Echt... Ja, althans, nee, dat zou ik nooit van mezelf durven nee. zeggen, in ieder geval. Oh, jee, dus uh, doen we weer heel gezellig een stukje verderop. Ja, ik hoor op. het. Ja, het is, uh, ik weet echt niet waarom. Want het gaat over Ari, hoor ik net. Maar voor Ari. En Tegelijkertijd. Uh, ja. slop. Ja. Nee, nee, nee. nee. Arie, de voetballer. En tegelijkertijd komt Barcelona. Ik wilde gaan vertellen, namelijk, ik denk 20 seconden geleden... dat het 1-0 was geworden voor Barcelona door een goal van Theo. Maar uh, het wordt zojuist 1-1. Spartak maakt dus gelijk. En dat is uh, een tegenvaller voor uh, Barcelona. Dat een thuiswedstrijd speelt. En waarvan iedereen eigenlijk gewoon verwacht dat het over Spartak uh, heen zou lopen. Een uh, enorme verdedigingsfout. Sterker nog, een eigen doelpunt. En dat was ook misschien wel een klein beetje te verwachten. Want als Barcelona ergens problemen heeft, dan is het wel afgelopen. Achterin. Daniel Alves is degene die de goal maakt voor Spartak Moskou... terwijl hij bij Barcelona speelt. Dat betekent dus 1-1. Bij andere wedstrijden is er ook gescoord. Lillebate Borisov is er 1 0-2 geworden. En bij Braga tegen Kloes. Daar staat Kloes uit Roemenië met 1-0 voor in Portugal. Meteen door naar Ragnar Niemeyer. Die uh, zit bij die hele belangrijke wedstrijd. Manchester United Galatasaray. Half uur oud en het is een uh, kopbal van Nani op de hoekschop van Van Persie... die zojuist over de kruising heen vliegt. Manchester United op de 1-0 voorsprong tegen de Turken. Maar een walk-over voor Manchester United. De ploeg van Alex Ferguson en zijn Nederlandse assistent René Meudelsteen. Een walk-over vind ik het niet. Daarvoor heeft Galatasaray uh, toch wel wat laten zien. Natuurlijk het inleveren van de topscorer Oemoet Boulud is een tegenvaller. Maar Elmander valt zeker niet uh, verkeerd in en... Uh, nou ja goed, uh, nog een keer een moment gezien zojuist met Eboué die dan wel de bal op de hand kreeg. Een voorzet vanaf de rechterkant bij United. Daar kwamen ze wat uh, gelukkig weg. Michael Galatasaray, want uh, ja, een strafschop is maar zo gegeven. Terecht trouwens dat dat niet uh, gebeurde. Scheidsrechter is vanavond een Duitse Wolfgang Stark. Aanval nu in de as van het veld met Nani. Bal gaat wat naar buiten toe en het opkomen dan van Rafael. En zo wordt wat gecombineerd aan de rechterkant van het veld. Slordige bal van Valencia en dus de overname van Galatasaray. De middellijn nu oversteken met Felipe Melo. Buitenom komt Ebué de oudspeler van Arsenal. Zou de voorzet kunnen geven. Het verdedigen is daar. De hoek wordt lastig. En dus schiet Eboué de bal langs de kruising heen. En dat was weer een beste mogelijkheid voor Galatasaray. Dat zeker nog niet is uitgespeeld. En Evra was daar gezien, de linksback. Maar goed, het loopt met een sis eraf. Leuke wedstrijd onderhoudend. United Galatasaray, wel 1-0 door de goal van Michael Carrick. Dan komen we hier zo meteen bij je terug, als hij leuk is. Tot zo, weg naar. I spent my time watching the spaces at a grown between us and I cut my mind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 Maar ook een surfer is het Ben Howard. Keep your head up. Zometeen nog veel meer voetbal krijg je van ons. Um, vind je ons leuk? Kan je ons natuurlijk even liken als je er zin in hebt. Facebook.com slash Today entertainment dan En dat doen we altijd met Mark Koster, journalist, columnist, ondernemer... en hoofdredacteur van de entertainment-site Glamorama. En de URL, URL is glamora.ma. Ma. Ja. Ja. ja, want de rest is alweer. Precies, zo simpel is het dan weer. No. Ja, uh, zet je radio wat zachter. Tenminste, als je niet helemaal gek wil worden. Uh, je hoort nu namelijk een van de meest hysterische momenten... in de geschiedenis van talkshows. A cue the drumroll. All right, open your boxes. Open your boxes. One, two, three... De aflevering van Oprah Winfrey, waarin iedereen in het publiek een auto kreeg. En Oprah Winfrey is nu bijna twee jaar gestopt. Daar hebben we het over, want Mark, ze heeft een officiële officieuze opvolgster. Ja, Katie. Katie. En die doet dat echt fantastisch. Katie Kork. Die, die, Katie Cork, die heeft het vier uur slot van haar gekregen. Of eigenlijk opgeëist, want dat lag helemaal open. Bij ABC, in Amerika, een paar zenders zijn, een paar klappen uit de RTL. En, en daar heb je dan, ABC is een van de is de derde ongeveer, qua grootte. En zij heeft dat echt slim gedaan. En ze doet het heel goed. En ze doet het vooral goed omdat ze een echte journalist is. En wat minder dat emancipatie... Emancipatie praat dat van me. Ik weet jou niet zo helemaal. Nou, ik vond ook Na een tijdje opra. een beetje die, die vrouw uit Chicago, die zwarte vrouw die iedereen nog wilde opvoeden. En heeft heeft team. Ja. En als je dan als je, je zat naast haar, maar ze pakte dan zelf de camera en dan ging ze preken. Ik denk je van ja, hallo. Uh, gewoon... Ik zeg, jij dat is een serieuze journaliste? Nou, je, jij kijkt daar ook al een beetje ironisch bij, maar het. Nee, is, nee, er is, dat is een duidelijk. zeer serieuze ja. journalist die heeft 60 Minutes, wat de onderzoeksjournalistiek van ja. Amerika is. Ja. Ze heeft als eerste ooit. Hillary Clinton geïnterviewd. Ze heeft de affaire, een hele mooie spionnenaffaire met uh, Valerie Plam uh, ontdekt. Daar is ook een film van gemaakt, Fairtrade. Een paar jaar Fairgame, prachtige film. Uh, met no Naomi Watts in een halfrol. Uh, dus deze vrouw kan wat. En ze luistert ook naar mensen. Dus het is niet zo dat ze aan de camera pakt en dan gaat tetteren. Nee, nee. ze luistert naar mensen. Bijvoorbeeld Heidi Kloem, entertainment, heeft ze laten zeggen dat ze wel iets met die bodyguard had, Terwijl dat niet duidelijk was. Dus ik ben wel een fan van deze dame. En ze is dus net begonnen en op hetzelfde timeslot als Oprah Winfrey... daarom wordt ze echt wel gezien als de nieuwe Oprah, ja, Oprah ja, Oprah Oprah Winfrey. Ja, dat vier uur slot, wat in Nederland, ja, ja vijf uur hebben we daar gehad. Maar dat is in Amerika nog wel een soort van, je hebt de ochtend, vier uur. Je hebt daar ook iets meer huisvrouwen, mensen die minder werken dan, dan Nederland. En dan half acht. En ja, ze heeft alles gedaan en ze is daar nu. En het is echt, ze doet het goed. En zo begon ze. Waterproof mascara, you're gonna have to stop. Thank you so much. I feel like it's the first day of school. Meanwhile, I'm so glad I feel ja. the audience with my friends and family. Thank you all so mooie stem, much. Ook, hè? Ja, mooie stem Ja, mooi stem. Ja, ze heeft een mooi, een mooi, randje. Ja. Is een lekkere radiostem ook. En dit overmand door emoties. <laughs> dat wel. Arjan right? goedenavond. Hallo, Arjan. Hallo. Hallo, ja, ik zeg Ian Wrights, maar zo noem ik jou, want jij bent van het befaamde blog, muziek- en entertainmentblog, IanRides.com. Veel invloed, of veel, maar aardig wat invloed in Amerika in die scene. Jij kent die Katie Couric, um, ja, dat... uh, jij, jij kent de shows. Lijkt ze op opera? Doet ze hetzelfde? Nou, ze doet het eigenlijk heel anders. Hè? Ze, um... Katie Kirk is begonnen als een journalist bij CNN en toen is ze heel lang uh, hier een co-host yeah. geweest op de Today Show op NBC. Ja, dat, dat, dus verte, dat heeft... vertelde Mark net, maar als je echt naar haar show kijkt, hoe, hoe, als je dat eens dus even vergelijkt met Oprah? Nou, de show is eigenlijk heel anders, want uh, er is één grote gast waar ze dan, uh, die ze dan interviewt voor een uur lang en dan heeft ze ook uh, wat uh, interactie met het publiek. Het staat een enorme echo op de lijn, dus sorry. Um, en dat, dat maakt de show wel iets anders. Ja, even trouwens afgezien van het feit dat ze uh, vrij petit, strak en geblondeerd is. Hè? En het is, is blank, dat ook nog eventjes. Natuurlijk, ja. ja, ja. Um, nou zeg jij, ze heeft één gast op de bank. Oprah Winfrey die stond natuurlijk bekend om de, om de sterren van Bill Clinton... tot Hillary Clinton, tot Michael Jackson, tot een hysterische Tom Cruise op de bank. Oh, um, ja. Ja, dat weten we nog. Ja, ja. Hoe, hoe zit dat bij Katie Couric? Nou, Katie Kirk heeft ook een aantal hele grote gasten gehad en dat heeft zeker geholpen met de goede kijk, kijk, kijkcijfers vorige week. Ze had Jennifer Lopez, Jessica Simpson, Sheryl uh, Crow. Uh, dus dat heeft enorm veel uh, geholpen. Alleen natuurlijk moeten ze nu dat uh, wel proberen vast te houden. Maar heel belangrijk in de formule voor Katie is wel uh, ook om grote gasten vaak te trekken en, soort of, uh, en, en ook voor daytime talkshow ook die plaats te zijn voor artiesten en celebrities om uh, naartoe te komen. Want dat was mm -hmm. Oprah natuurlijk. Dat was de go-to place ja. om je verhaal te vertellen. Ja, maar ik had altijd het idee dat Oprah was ook bevriend met die sterren. Die kwamen elkaar allemaal tegen op feestjes. En die Katie die komt uit de serieuze journalistenhoek. Dus hoe, hoe zit dat? Nou, maar Katie is ook wel op feestjes, hoor. Dus ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt. Alleen... Alleen Katie staat wat minder daarvoor bekend, maar ze, ze is ook in de scene en ze ontmoet ook heel veel sterren en filmsterren en dat soort mensen. Dus dat, dat is. En dat helpt haar ook om, uh, om goede interviews te krijgen. Want hij heeft een bepaalde trust met, uh, met die mensen. En dat scheelt natuurlijk. Ja. Ja, het, het verschil is volgens mij, ja, maar jij, je hebt het meer bekeken dan ik, dat ze ook iets afstandelijker is. Hè? Want, want uh, Oprah was toch wel meer van de huk... En, en ook wel. We moeten met z'n allen love and peace doen. Dat doet ze minder. Althans, de dingen die ik nu gezien heb: hè? Uh, die, die paar dingen op, op internet. Het komt me wel iets uh, ja, afstandelijker en journalistieker over. Ja, zeker. Ik denk dat uh, wat Opa natuurlijk had, is dat ze eigenlijk een cult-like following had. Hè? Mensen, ja. als Opa zei: Koop dit boek, dan uh, ja. alle, ging iedereen uh, naar, naar de boekhandel om dat boek te kopen. Um, maar wat. Wat Katie heel uniek maakt, is dat ze aan de ene kant heel serieus is uh, als journalist... maar ze heeft ook een hele informele, alledaagse uitstraling. En dat maakt haar eigenlijk uh, heel common, heel normaal, alsof het gewoon uh, je buurvrouw is. En, ja. en dat maakt haar heel uniek. alledaags als ze 40 was geweest, maar ik las net op internet, ze is 54. Dus zo, is knap, ze, hè? ze is wel alledaags opgerekt. Wat, we, wat vinden de Amerikanen van? Nou, dat is een, is een, ja, Hoe zien ze dat? Als een, als een mooie oude vrouw of serieuze journalisten? Hoe zien ze het? Uh, ze zien haar met name gewoon als, uh, als, als de buurvrouw. Dus uh, <laughs> ik wou niet zeggen als oude vrouw. Dan wordt ze absoluut niet hier gezien hoor. Nee. Het is <laughs> dus, uh, gewoon een heel, hele heel, heel grote likability factor hier. Ja. En uh, mensen kunnen of je nou uh, de Democrat bent of Republican, of je nou jong of oud bent, iedereen vindt Katie Curry leuk. Haar zus was toch democraten? Die is toch omgekomen? Ze had toch een zusje die voor de, de, de senaten ooit ja. meedeed. Ja, en, en haar man is ook uh, overleden aan kanker. Dus ze heeft ook een, uh, nogal wat personal struggles gehad. En dat, dat maakt haar ja. eigenlijk ook nog wel erg likable en, en normaal eigenlijk. Hey, maar Arjan, de, de grote vraag is natuurlijk... Ik bedoel, zij wordt daar neergezet uh, door iedereen uitgeroepen als de nieuwe Oprah. Zelfde timeslot. Um, wordt ze ook geaccepteerd door de echte Oprah-fans? <laughs> Nou, dat moet, dat moet ze nog bewijzen. Ik bedoel, ze is, nog, uh, ze is net anderhalve week bezig, hè? dus het, uh, ze moet echt haar nog publiek ontwikkelen. Mm -hmm. um, ik denk dat het niet eerlijk is om te zeggen: de nieuwe opera, Het is gewoon Katie, Katie Kurt. Ze is gewoon een ander soort journalist, een andere day, Daytime Talkshow-host. En ze heeft ook wel flinke concurrentie hoor. Ik bedoel, Ellen DeGeneres is wel, ja. de champ of uh, Daytime Talkshow, en ja. uh, dat is ze nog niet. Dat is ze nog niet, maar ze doet het wel beter dan Ricky Lake en al die andere. De kijkcijfers waren goed, hè, tot nu toe. De, de, inderdaad, hij heeft uh, van alle nieuwelingen heeft heeft de kijkcijfers gewonnen. Dus Ricky Lake was eigenlijk een tegenvaller. Jeff Probst en uh, Steve Harvey hebben het best redelijk gedaan, maar er zijn een aantal andere heavyweights uh, on deze talkshow waar ze echt uh, nog wel uh, flink haar best moet doen om, uh, om de champ te worden. En is er ook verschillende kijkcijfers, want uh, opera werd natuurlijk meer door vrouwen dan door mannen bekeken. Hoe is dat bij haar? Ik heb het idee dat dat iets meer neutraal is. Klopt dat? Nee, het zijn met name ook de, ook de dames, hoor. Want de oh. daytime talkshow, dat gaat allemaal om de dames. En uh, voorheen waren eigenlijk alle de, de soap operas, die, uh, die waren de lead-in voor alle talkshows in de middag. Uh, die, die talkshows bestaan, of sorry, die, die, uh, die soap operas, die, uh, die zijn allemaal afgelast. Uh, maar het zijn nog steeds de dames die vooral in de middag kijken. Ja, en daarna gaan shoppen op basis van de reclames, toch? Dus het is een heel lucratief uh, programma voor, voor advertising. We gaan het zien. Ze is anderhalve week bezig. Je kan het allemaal zien op internet. Katie Correct, dus de nieuwe opera mag we het niet zo noemen. Mark uh, uh, Rides, Arjan Rides, sorry, dankjewel. Mark Koster, ja, dank gedaan. en tot Hoi. volgende week. NAVO's van opa naar voetbal. naar hoe is het daar bij manchester Galatasaray? Ja, tackle van Michael Carrick. De doelpuntenmaker al vroeg in deze wedstrijd op de benen van al 10 top. Nou ja, op de bal. Maar hij neemt toch wat risico, Carrick. En als je het maar vaak genoeg terugziet... dan ga je vanzelf denken dat die bal daar ook wel op de stip had gekund. Net als in het begin van de wedstrijd. Hoewel die overtreding van Vidic toen een stukje serieuzer was op Omoet Bouloud. Het is 1-0 voor United vlak voor de pauze. Half minuutje nog in de extra. Tijd en uh, kijken wat hier uh, United kan achterin. De bal wordt overgenomen van Galatasaray. En een snelle uitbraak, dat is de bedoeling. Via de rechterkant met Valencia. 10 meter over de middenlijn. En dan komt uh, de ingreep van uh, Nuan Keu. Hij uh, zit er uh, snel bij. En dan uh, kan United dus niet verder. En Galatasaray speelt een prettig optimistisch soort voetbal. Met heel weinig angst uh, voor Manchester United. En verdient echt een gelijkmaker die ook bijna kwam. Een paar minuten geleden via Altientop. Top. toen met een vrije trap. Maar weer eens een aanval nu, trouwens. En ja, dat levert dan niet zo volop. Met Buruk Yilmaz, die kopt de bal heel ver naast het doel. Maar die Altientop uh, met zijn vrije trap. Uh, van Celsuuk eraan voorafgaand. Dat was een dreigend moment. Een variant. Bal teruggetrokken tot zeg maar, in de buurt van de strafschop. Stip heel hard. Geschoten door de oudspeler van Real Madrid. Altien En geen zicht op de bal voor De Gea. De doelman van United en dat scheelde niet dat de bal ging een halve meter langs de verkeerde kant van de paal voor Galatasaray. Dat meteen lachter staat, het zal zo afgelopen zijn, maar dan komt er ongetwijfeld net zo'n leuke tweede helft. Tot straks Radio 1, het NOS Straks nog veel meer voetbal van Frank Wielard, maar eerst het nieuws met Job Boot. Whatsappen komt als nieuw woord in de dikke vandalen. Het woord is opgenomen in de eerstvolgende elektronische versie van het woordenboek, die half oktober uitkomt. Whatsapp is een berichtendienst voor mobiele telefoons en werkt via het internet. Eerder kwamen al internetwoorden als googelen, facebooken en twitteren in de dikke vandalen terecht. In New York moeten advocaten in de toekomst eerst 50 uur gratis juridische hulp geven aan armen voor ze een vergunning krijgen. De maatregel is bedacht en opgelegd door de hoogste rechter van de staat New York. Op die manier ontstaat elk jaar zo'n 500.000 uur gratis rechtshulp. Volgens initiatiefnemer is de maatregel nodig omdat er nu maar aan 20% van de behoefte aan gratis rechtshulp wordt voldaan.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 En de Europese Commissie zoekt 10.000 vrijwilligers... om humanitaire hulp te verlenen in rampgebieden. Dit Europese vrijwilligerskorps moet in 2014 van start gaan. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers worden ingezet... bij aardbevingen, overstromingen en andere rampen. En ze krijgen allemaal een speciale training. Wordt betaald door de EU. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Is er toch van die deksels een Monica Lewinsky geworden? Nou, ze is nog niet helemaal over Bill heen. Hoe en wat dat hoor je zo meteen. En uiteraard onze Joris. Maar eerst naar het matchcenter gaan we. Daar is Frank Wilaert. Ja, daar is bijna overal rust bij de wedstrijden in de Champions League. Al die andere wedstrijden. Chelsea tegen Juventus, daar hadden we eigenlijk nog niet zo gek veel van gehoord. Juventus was beter in Londen. Maar Chelsea laat graag het spel maken door de tegenstander. Er kwam alleen maar geen schot op doel. En toen dat eenmaal ging gebeuren, toen vlogen ze er ook achter elkaar in. De 1-0 van Oscar werd nog aangeraakt door verdediger Bonucci. En daardoor was Bouffon kansloos 1-0 voor Chelsea. En die Oscar is een nieuwe Braziliaan in dienst bij Chelsea. En dat is een prima jongen om uh, op te gaan letten in deze Champions League. Want uh, hij is 21 jaar jong, komt uit Brazilië van internationaal. En de 2-0 die hij maakt, twee minuten na de 1-0, e is echt prachtig. Hij draait keurig weg bij twee verdedigers. Draait zich om en schiet de bal dan heel mooi in de bovenhoek voor 2-0. Maar het duurt niet lang voordat Juventus dan wat terug doet. Vidal, de Chileen, in dienst bij de Italianen, maakt 2-1. En daar is het nu rust bij Chelsea tegen Juventus. Die andere wedstrijd in groep E, Shakhtar Noccelland, is 1-0... Bij Bayern tegen Valencia is gescoord. Daar gaf Robben de 1-0 aan Schweinsteiger tegen Valencia. Die andere wedstrijd in de groep F. Lille tegen Bater Borisov is 3-0 bij Rust voor de Wit-Russen. Op bezoek dus in Frankrijk. En Barcelona 1-1 bij Rust. Braga tegen Koes. Die andere wedstrijd in de pool van Manchester United. Daar is het inmiddels 0-2 voor de Roemenen. Wat gebeurde er vandaag op Twitter? Zo fijn, want tegenwoordig is Luc namelijk twee keer een uitzending. <laughs> ja, ik volg dan ook nog Twitter de hele dag. Er is paniek in het doopje haren, Willemijn. Dit is het verhaal. Meisje wordt vrijdag 16. En plaatst op Facebook een oproepje aan al haar vrienden. Wie komt er vanavond op mijn verjaardagsfeest, ja. hè? Vrijdag. Alleen, haar Facebook stond dus open. en Dus kon iedereen met een Facebook-account aangeven dat hij langskwam. En het werd echt één grote totale chaos, Willemijn. Websites, filmpjes, tweets... T-shirts, berichten, Merten, dat is het meisje in kwestie, die had erbij gezet... neem gerust een aantal vrienden mee. Nou, 130.000 mensen die zijn uitgenodigd. 15.000 mensen hebben aangegeven te komen op dat verjaardagsfeestje van deze Merten. En in Haren is een noodverordering afgekondigd. Het gaat uh, helemaal los op uh, sociale media. Twitter, Facebook, hives. Allemaal reacties van mensen die zeggen... kom naar Haren, we gaan feesten, we gaan, uh, we gaan partyen. Of je het heel serieus moet nemen, je weet het niet. Het is heel makkelijk uh, om te zeggen dat je er naartoe gaat. De politie neemt het natuurlijk wel serieus... Want uh, ja, voor hetzelfde geld staan er wel 10.000 mensen... Project X Haren heet dat. Rani wil op haar Twitter weten hoe ze zich nog gaan aanmelden. Huub die denkt dat, Ed, eh, dat, dat hashtag Project X Haren... groter wordt dan eh, hashtag Chaos at Kevin. Dat is een soort gelijk uit de hand gelopen uitnodiging. Vrouwtje van Duin zegt op Ed Fraukje van Duin... dat het haar dood en lijkt, lijkt als het haar feest was. En Chris Ubels die zegt... voel je ook niet een beetje mee met deze merken. Verpest haar leven dan niet. En ga niet naar Project X Haren. Ik ga wel zin in. Overigens lijkt dat uh, Project X haren net als alles wat leuk en hip is... op internet en onder te gaan aan de interventie van volwassenen. Want Brenda die zegt... OMG, mijn vader is al zijn vrienden aan het uitnodigen voor het project. Hij wil even leuk doen bij zijn voetbalteam. Dan hashtag uh, SMCADAM. Dus dat is uh, Social Media Club Amsterdam. Een soort bijeenkomst waarin wordt gesproken over social media. Het kan een beetje saaiig zijn, het is niet heel erg bijzonder. Alleen deze keer ging het over seks op Twitter. Erotiek op de social media. En Marnix die heeft net geleerd dat het afbeiden van het hoofd van je partner de seksvreugde verhoogt. Angel die baat ervan dat ze nu pas leest over de social media club. Jan Willem vraagt op zijn Twitter of er nog mensen gaan paaldansen. En Nathalie Online heeft ook een leuk weetje gehoord. plugs worden toch minder geliked op Facebook dan lingerie. Nou, weet je dat ook allemaal weer. Morgen weer een nieuwe Twitter update. Tot dan en we WhatsApp, hè. Ja, WhatsApppen zeker. Ken je maar als Ja. Zeker. Oh, deze ja. Goed nummer, hè? Nou, nou. ja, nee, zeker. Ah, top op. nummer, top nummer is het, absoluut. Ik, ik heb haar nog gezien live, ik denk 1990, vermoed ik. Het was countdown. Nou ja, live is niet waar. We horen net natuurlijk het verhaal van, uh, um, uh, Gerard? van Gerard. Sorry, ja. van en van Ekdom. Dat in die tijd alles geplaybackd werd, maar ik stond daar haar. Uh, dunne beentjes. Heroinetjunk. Música the sky. Nummer. Een van de eerste teksten die ik helemaal uit mijn hoofd ken. En ik zei net heroïne, nou, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ze was wel um, vrij uitgemergeld. Uh, maar ik vond het wel stoer om het te zien. L.N.A. Miles, Black Velvet. Onze oprichter van BNN, Bart de Graaf... die heeft sinds vanmiddag een straat op het mediapark die naar hem vernoemd is. Onze Joris Kleugel, die was er natuurlijk bij, bij dit officiële moment. En die zag zijn trotse zus Mirjam die de menigte toesprak. Maar Bart de Graaf is niet dat... Want vanaf nu is er voor altijd hier voor het NPO gebouw de Bartegraafrecht. Ik zou zeggen laten we naar buiten gaan en er even een klein feestje van maken. Jeroen van Kooten en Jan-Willem horen. Ik heb twee vrienden van Bart en hoe weet ik dat? Van vroeger uit de kroeg. Want ik woonde boven de kei in Hilversum. Daar stonden we eigenlijk en dan bijna we elke naar beneden. <laughs> en op vrijdag en op zaterdag waren we er zeker altijd. Ja. En Juist. Bart was daar ook, hè? Ja, we hebben een hoop schrik gehad. Er zijn veel momenten dat we missen. Ook s'nachts als ik niet om één uur wakker gebeld word door Bart. Voeg Naar de deur. Dan? Kom, we gaan een broodje eten. Of we reden s'nachts om een uur of vier reden we naar de burgerkring op Schiphol. En dan reden we gewoon weer terug. En dan de volgende ochtend spraken we net zo makkelijk weer af bij Huis de Duin... om ons daar helemaal vol te gooien met allerlei voedsel en drank. Bij de drank, uit de gezelligheid. Net zei Mirjam, de zus die hield een toespraak. Nu wordt de Bart de Graafweg geopend hier voor het NPO-gebouw op het Mediapark. Dat is ook een heel mooi bijzonder, hoe moet je eerlijk ja, zeggen. Maar zij zei van, ja, Bart, die zou zeggen, laat maar. Dat riep hij bij alles. Ja, laat maar. Wat ik bijzonder zelf vind, ik vind naar Bart zijn overlijden... buiten het feit dat hij BNN nagelaten heeft. Vind ik dat er eigenlijk iets had mogen, mogen zijn voor hem, wat, wat hem in eer hield. Ik heb zelf nog gestreden voor standbeeld bij het Wasse Beeldenmuseum. Want elke soapster kwam er op een gegeven moment in die helemaal niet bekend is. Dus, want Bart die wat gepresteerd dat, daar was geen plek voor. Maar dat is er nooit van gekomen, vandaar dat ik heel trots ben op deze, op deze straat. Eigenlijk vinden wij allemaal dat hij onderschat is en dat het nu een beetje bij beetje boven begint te druppelen. Want de teams waar die destijds de programma's mee maakten... die zitten allemaal op hoge functies nu, binnen de omroepen. En Bart was toch wel de aangegeven en zei... Uh, we blijven nu op het rode lijntje, we gaan over het rode lijntje. En dat is eh, waardoor die toch wel geprezen wordt door de programmakeuzes en de manier waarop ze programma's maakten. Jan Willem, jij was vicevoorzitter bij de Bart de Graaf Foundation. Jeroen, jij bent nog steeds penningmeester daar. Maar wat nou zo mooi is eigenlijk een heleboel televisiehelden die raken in de vergetelheid. Maar Bart de Graaf blijft eigenlijk op deze manier toch wel. Het is ook wat we in principe met de, met de Foundation willen. Dat Bart over 25 jaar nog bestaat. En dan in een goede vorm. Mirjam de Graaf staat er klaar voor. En Koen Zwijnenberg komt eraan gelopen. De 3FM-DJ van de Koen Sander Show. En hij is ook de ambassadeur van de Bart Foundation. En zij gaan samen dit allemaal officieel openen. Is dit is de radio, jongens. Dus laat je even allemaal horen. Yeah! Hij wilde eigenlijk een plein. <lacht> nou, dat was hem wel hier een heel lullig pleintje geweest zijn. Ik mag en dat hebben we nog niet aan de luisteraars verteld, iets doen wat Bart ook altijd deed, tenminste in ieder geval één keer en dat was wel een, een moment dat ik nooit meer zal vergeten in ieder geval, uh, namelijk uh, dat hij met een baksteen daar stond bij dat tankstation en gewoon die steen door die ruit heen keilde. Waarom deed hij dat eigenlijk? Nou ja, We gingen twee dagen mee met 112 toen nog. En um, er gebeurde eigenlijk niks. Dus dan had hij zoiets van: we gaan goed, wel iets oh, well. doen. En dan kijken hoe lang het duurt voordat de politie kwam. Maar die kwam alleen nooit. Maar, zullen we het gewoon gaan doen? Ja, ik vind gewoon wel. Moeten we er... het nog omgooien? Nou, zijn we er klaar voor? Ja! Waar is die baksteen? Ja, ja. daar is deze, uh, lawaai maken. Okay, en Erik Corton is er ook bij. Hij mag aftrekken. 3, af te... 3, 3 1, go! 2, go! Het stuk glas is door een steen ingegooid door Koen Zwijnenberg. En nu is de beurt aan de moeder van Bart de Graaf... en zijn kleine neefje en nichtje. Want die mogen het rode doek van het straatdambordje verwijderen. Eén! Woehoe! Ja. Bart de Graafweg, oprichter, bnm programmamaker, presentator. 1967-2002. Emotioneel moment. Ga ik er vanavond afhalen. <laughs> Die komt in mijn woonkamer te hangen. <laughs> Bart wilde altijd een soort tycoon worden, weet je wel. John de Mol was een groot voorbeeld natuurlijk. Dus daar had hij met de oprichting van BNM een behoorlijke stap mee gemaakt. Ja, dus daar was hij natuurlijk beren trots op geweest. Want John de Mol heeft geen weg volgens mij. John de Mol weg? Nee, zit er toch nog? <laughs> Radio 1 Willemijn Veenhoven. BNN Today. Joris Kreugel hoorde je bij de opening van de Bart de Graafstraat. En ja, wij als redactie wilden er natuurlijk ook bij zijn. Maar ja, we hadden een programma te maken, dus stuurden we Joris. Earth, Wind Fire. And the love goes on. goes on earth wind and fire. Indeed I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. Ja, Bill Clinton die is nu echt de sigaar, want voormalig Witte Huis stagiair Monica Lewinsky gaat een nieuw en alles onthullend boek uitbrengen over haar seksuele escapades met Bill. Onze vrouw in Amerika is Marike Audians, Marike, um, waarom nu na 14 jaar komt ze met dit boek? Ja, ze is uh, eigenlijk op een punt gekomen in haar leven waarin ze teleurgesteld lijkt. Omdat ze nog steeds in negatieve zin verbonden wordt aan dat schandaal van destijds. En ja, ze zou misschien wraak willen nemen op deel... Die min of meer ongeschonden uit het hele verhaal lijkt te zijn uh, gekomen. Mm. Terwijl zij zelf uh, niet aan banen kan komen. Stelt ze, uh, ze heeft nog steeds geen man kunnen vinden, want die willen allemaal geen relatie met haar. Dus ja, ze lijkt eigenlijk nogal verbitterd. Ach ja, en het zou ook misschien een klein beetje iets met geld te maken hebben, denk ik zo. Dat zou heel goed kunnen, want uh, ja, ze stelt zelf geen goede baan te kunnen krijgen door dit hele verhaal. Dus ze heeft toch een tijd lang... Uh, interessante dingen kunnen doen, mede dankzij haar faam. Ze heeft een aantal tv-gigs gehad, presentaties gedaan. Ze heeft tassen kunnen ontwerpen die natuurlijk door haar naam... denk ik, uh, sneller aan de man werden gebracht dan anders het geval zou zijn geweest. Mm -hmm. Dus ze heeft er best wel wat profijt uit kunnen trekken. Maar ja, nu ze de balans opmaakt, nu ze bijna 40 wordt... denkt ze misschien, ik moet wat meer hieraan gaan verdienen. Nog één keer cashje. Wat, wat kan ze ervoor krijgen? Nou ja, er wordt uh, gesuggereerd door haar vrienden... dat er wel 12 miljoen voor zou zijn geboden... Zo. Of dat het zoveel waard zou zijn. Maar hmm. ik denk zelfs dat dat uh, wellicht uh, zo gezegd wordt... om het een beetje op te kloppen, om het een beetje te hypen. Ja. Want voor zover bekend is er nog geen deal gesloten. Ik las uh, iets van 7 miljoen dollar, ook niet gek. In ieder geval uh, zal het in de miljoenen lopen. Daar moet ze dan wel wat voor leveren, maar dat gaat ze ook doen, hè? Ja, ze wil uh, onder andere nog nooit gepubliceerde liefdesbrieven gaan bekendmaken. Oh. En dat zijn dan vooral brieven die zij ze zelf schreef aan de president. En een deel daarvan zou ze nooit verstuurd hebben omdat het uh, te intiem was, de details die ze daarin vrijgeeft. Mm -hmm. Dus je kan je afvragen of die brieven misschien achteraf zijn geschreven. Ja. Uh, ja. Maar verder wil ze het hebben over de voorliefde van de president voor triootjes en sekspeeltjes. En wat hij allemaal over Hillary zei in die tijd. Dat ze een koude vis was en zelf ook mannen buiten het huwelijk zocht. Dus uh, maak God. je borst maar nat. Arme Bill, arme Bill. En gaat dit ook op een of andere manier nog geverifieerd worden? Weet je dat? Nou, geen idee. Maar ja, in hoeverre kan je een liefdesbrief die ze zelf geschreven heeft, al dan niet in die tijd verifiëren op echtheid? als ja. ze zegt dat ze nooit verstuurd heeft. Nee, nee precies. Nee, ja, het verhaal over die trio die ja, ja, dat moeten we dan nou maar aannemen dat dat zo is. Um, ze gaat dit nu publiceren. Is er heel veel gedoe over in Amerika? ja, nou, de kranten staan er wel bol van. Omdat vandaag natuurlijk bekend is geworden waar dat boek dan over zou gaan. Terwijl uh, al een paar dagen het gerucht rondging dat er een boek zou komen. Dus uh, ja, het is wel even headline nieuws vandaag. Maar ja... We zullen zien uh, wat ze er volgende week van zeggen. Ja. Ik las trouwens ook op internet van. Uh, ze heeft zo lang gewacht met dit boek. Uit loyaliteit naar Bill Clinton toe. Ja, ze zou natuurlijk uh, die relatie nog lange tijd. een soort van privé hebben willen houden. En zij is met name nu teleurgesteld. omdat Clinton in zijn laatste memoire uit 2004. My Life de kans had om het recht te zetten, dat het een, een wederzijdse relatie was... waarin sprake was van liefde. Maar Clinton heeft eigenlijk nooit anders gedaan dan te ontkennen... dat het iets wederzijds was. Hij heeft het meer als passief ondergaan, iets wat hem min of meer is overkomen. Ja. En daar is hij heel erg verbitterd over. Dat zou ik toch ook hilarisch. Een van de meest bekende mannen ter wereld, het is hem allemaal overkomen. Ja, dat ja. kan. Ja, dus zij, maar zij willen ook een beetje erkenning, als ik het zo van jou hoor... dat er wel echt een soort van liefde tussen hun tweeën was. Ja, zij wil in ieder geval uh, duidelijk maken dat, het, dat, het niet, dat zij niet een soort fakes was die zich op hem heeft geworpen. Uh, maar dat het iets is wat met wederzijdse instemming is gebeurd en ook vrij lang heeft stand gehouden. Dus dat er toch wel uh, ja, op zijn minst uh, enige bijzondere interesse van ja. Clinton moet zijn geweest voor haar vrouwspersoon. Ja, wat, wel twee jaar geloof ik, hè? Was ja. was het uiteindelijk. Precies. Goed, wanneer, nee, goed, ze moet dus nog een, een uitgever zoeken en dan komt het ergens wanneer uit, is de verwachting? Nou, dat is nog niet bekend. Het hangt natuurlijk vanaf hoe dit traject gaat. Ze is nu dus bezig de ronde te maken langs alle uitgevers. En ik ben heel benieuwd wat daar uitkomt. En ze woont in Engeland, las ik ook nog. Ja, ze woont uh, sinds 2005 in Engeland, uh, waar ze haar studie heeft vervolgd. Ze zou zich ook een beetje hebben willen... Ja, we verbergen voor alle media-aandacht die nog steeds op negatieve <laughs> wijze achter haar aan zat. Ja. Maar ja, nu zoekt ze toch zelfs de publiciteit weer. Dus ze maakt er ook wel enigszins gebruik van. Nog één keer. En een... ze heeft daar gestudeerd. Ze heeft daar gestudeerd. Nog één keer een tell-all-story. Dus Monika's Story. Nou, zo heette de vorige boek. En uh, dit uh, nieuwe boek zal uh, ook zoiets gaan heten. Vermoed ik zo. We gaan het afwachten. Marike, audience, dankjewel. Dag. Ragnar Niemeijer, we gingen rusten met 1-0 voor Manchester United. Hoe is het nu? Die stand staat nog steeds op het bord, maar wel een goede actie van Nani aan de linkerkant bij United. Zoeken naar vrije mensen om te schieten. De bal is wat teruggegaan en inmiddels aan de rechterkant van het veld terechtgekomen. 52 e minuut en Stark zegt strafschop. Jazeker, de bal gaat op de stip en hij kent geen enkele twijfel. De Duitse scheidsrechter die afgelopen weekend al twee keer rood uitdeelde de aanval via de rechterflank. Rafael is het en die wordt licht aangetikt door Burak Yilmaz. Ja en dan is er geen twijfel bij Stark. Het is trecht. Dat die bal op de stip gaat. Het is geen doodstop, doodschop. Maar Rafael wordt uh, aangetikt door die uh, genoemde Burak Yilmaz. Die volgens mij geen kaart heeft gekregen van de Duitse arbiter. En dan heeft uh, Nani zich gemeld achter de bal. De 52e minuut. Old Trafford. En een belangrijk moment. Want die Turken zijn een lastige opponent vanavond voor Manchester United. Het zijn brutaal. Hebben al Tient op een paar minuten geleden alweer een beste schotkans gehad. Maar nu dus kijken... Naar Nani, de Portugese international. Met zijn aanloop houdt veel in. En de strafschop wordt gestopt door Muslera, keeper van Uruguay. De nationale doelman. De bal gaat half hoog naar links. De hoek is goed gekozen door. Moest lera. En dan kun je zeggen dat die bal niet genoeg naar de buitenkant ging. Veel te slap. Met te weinig power ingeschoten. Van Persie nog wel. Maar ook die aanval loopt stuk. En zo blijft het 1-0. En dus spannend in Engeland. 1-0 voor United tegen Galatasaray. Zometeen na Tine. Frank Wilaard in het matchcenter. En die vertelt ons onder andere natuurlijk hoe het bij Barcelona tegen Spartak Moskou was. Want het was spannend voor de rust. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Ja, iedere dag geven wij onze vrienden van de show het laatste woord. Als eerste vandaag advocaat Oscar Hammerstein over de hoedjes van Prinsjesdag. Zoals de wind waait, waait haar hoedje. Als we op de hoofddeksels van Prinsjesdag af moeten gaan, wordt het komend jaar een petjaar. Dus wat de hoedjes betreft, kan het alleen maar meevallen. En dan schrijver Philip Huff, die kwam toevallig Johan Kruijf tegen. Daar zat hij dan, Johan Kruijf, op de hoek van de Elandsgracht en de Hazenstraat in Amsterdam, in de zon bij een bakker. Armen over elkaar, een blauwe trui aan, de schouders opgetrokken, hoofdschuddend... aan de rand van een groot gezelschap met kinderen. Nee, zei hij tegen een vrouw. Nee. En hij klonk verongelijkt. En ineens wist ik het. Johan Cruijff is die oom op het feestje die het altijd beter weet... en die wil dat het om hem gaat, zelfs als het niet zijn feestje is. Schroene ontwerper Floris van Bommel. Ik las op Twitter dat de naam Kate Middleton als anagram make a tip model heeft... Dat is natuurlijk erg grappig. En het is het leuk dat het anagram weer eens uit de stof gehaald wordt. Mijn favoriete anagram gaat over de mannen die rond 1850 volharden in hun plan om het Panama-kanaal te graven. Lees de volgende zin van achter naar voren en daar staat hetzelfde: A Man, a Plan, a Canal, Panama. <laughs> Zo meteen, Roortmeyer. BNL. Sport op Radio 1.